ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene Geest van de AWD. Er staat nog zo'n 50 kilometer file in de regio. De meeste files leveren heel weinig verdraging op. Op de A9, die me ook maar wel 10 minuten tijd verliest tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer. Op de A10, de ring van Amsterdam, bij de Koentunnel, staat een auto met pech. Vanaf Volendam op de ring Noord, daardoor 20 minuten verdraging. Op de N242 Middenmeer Alkmaar bij Sint-Pancras is de verdraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWD Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.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 Beware. Take you to a place I know you wanna go. It's a good life. Hey, hey, hey, yeah. I don't wanna stand around and beg you. Just don't say No, no, no, no. no. Zandvoort. Dit is ZFM. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Deense minister van Buitenlandse Zaken reageert met gemengde gevoelens... op de woorden van president Trump in Davos. Hij erkent dat Trump Groenland nog steeds wil innemen... maar noemt het positief dat hij niet van plan is om geweld te gebruiken. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lelystad... stelt een onderzoek in naar de kwaliteit van de eigen ambtenaren... Ze zouden de uitvoering van het besluit te veel tegenwerken en opdrachten weigeren uit te voeren. De ambtenaren zeggen zich hier niet in te herkennen. Het stikstoffonds, bedoeld om de problemen met de stikstofuitstoot aan te pakken, keert mogelijk terug. Dat zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW na een gesprek met de formerende partijen. Het huidige kabinet schrapte dat fonds nog. Het weer vanavond en vannacht is het droog en het koelt af naar rond het vriespunt. Dit is ZFM. Our place We make the call And I'm highly suspicious That everyone who sees you Wants you I've loved you Three summers now, honey ZFM FM.